That hour. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse premier May heeft vlak voor de belangrijke stemming vanavond... over het brexitakkoord aanvullende afspraken gemaakt met de EU. De backstop blijft bestaan. De garantie dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open blijft... als er de komende twee jaar geen definitief handelsakkoord wordt gesloten. Nu is volgens het Verenigd Koninkrijk wettelijk vastgelegd... dat de eventuele backstop tijdelijk is. Het is nu de vraag of het Britse lagerhuis vanavond akkoord gaat... met de Brexit-deal die nu op tafel ligt. Het vertrouwen van Nederlanders in de pers, banken, ambtenaren en de politie is de afgelopen twee jaar licht gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over het vertrouwen in de samenleving. Ook de Tweede Kamer en de Europese Unie worden iets meer vertrouwd. 60% van de Nederlanders zegt vertrouwen te hebben in de medemens. Vertrouwen in rechters, het leger, grote bedrijven en kerken is het laatste jaar vrijwel gelijk gebleven. De Tweede Kamer vindt dat het aantal vluchten vanaf regionale luchthavens Rotterdam en Eindhoven voorlopig niet mag groeien. De twee luchthavens willen uitbreiden, maar D66 en ChristenUnie wijzen erop dat er nu al veel overlast is voor omwonenden. De partijen willen een voorlopige groeistop en krijgen de steun van de meerderheid van de Kamer. D66-Kamerlid Paternotte zegt dat er eerst goed gekeken moet worden of de luchtvaart op de regionale luchthavens stiller en schoner kan. Minister van Nieuwenhuizen wil op zijn vroegst dit najaar een beslissing nemen over de toekomst van de regionale luchthavens. Bij een ongeluk met een tankwagen in Rotterdam is een dode gevallen. De truck schoot door op een kruispunt vlak na een afrit van de A16. Daarmee nam de tankauto een personenauto mee, kantelde en kwam op die auto terecht. De bestuurder, een Rotterdammer van 21, kwam om het leven. Het weer bewolkt soms wat regen, veel wind. Aan zee stormachtig met zware windstoten en het wordt ongeveer 8 graden. Vanavond vanuit het westen veel regen. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdait, verkeersabdait. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 3 kilometer file. 4 kilometer file. Op de A7 Hoornzaandam tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Zuid. Op de A9 Alkmaar Amsterveen 5 kilometer langzaam rijden bij knopend Beverwijk. Op de A10 uh, tussen Landsmeer, Ring Noord en Durgedam 3 kilometer file. En 5 minuten vertraging. A27 Almere Utrecht tussen Almere Hout en Huizen een kwartier vertraging. En op de A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en knopend Lunetten 12 kilometer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 Vergeet alle donkere dagen die jij toen hebt meegemaakt, mijn schat. Vergeet alle nare woorden die er zijn gezegd. Beleef een nieuw begin, doe alles anders, maak een nieuwe start. De stap naar geluk is maar klein, ik zal er voor je zijn.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 Die jij toen hebt meegemaakt, mijn schat Vergeef alle nade woorden die er zijn gezegd, Beleef een nieuw begin, doe alles anders, maak een nieuwe start De stad naar geluk is maar klein, ik zal er voor je zijn Vijf. En dat dan op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk op de TV-krant. En we gaan lekker verder met Daddy Yankee. En hij bedoelt Dura. zandvoort.nl Voor alle informatie Ik vertrouwde je Want je had wel duizend keer gezegd Bij mij kan jij altijd terecht Dus ik vertrouwde je Toen zeg het maar en wees niet bang Want ach je kent me al zo lang Zijn jouw woorden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 Ik was zo ver weg en wat vond ik meer dan hopen dat je eerlijk was Maar je had geen zuiver hart Jij ja, je had geen zuiver hart, fijner wat, en je komt jezelf wel tegen Op een dag heb je spijt en ik zal je nooit vergeven, dacht dat je eerlijk was maar je had geen zuiver haar. En ik zal je nooit vergeven, dacht dat je eerlijk was Maar je had geen zuiver hart Ach nu ben ik klaar met jou En hier sta je dan met tranen in je ogen Ik heb liever dat je gaat bang voor spijt en tranen is het echt te laat En je had geen zuiver hart, vuile ras. en ik ben erin gelopen. Ach, ik was zo ver weg, en wat kon ik meer dan hopen dat jij eerlijk was. Geen zuiver hart. Ik dacht dat jij in het kwart Maar je had Zo, dat was hij dan. Een zuiver hart, Zuiverhart, de laatste nieuws van Gratdame En we hebben aan de telefoon Michael Duits. Michael, een hele goede middag. Een hele goede middag. Een hele goede middag. Hoe is het? Ja, goed hoor. Ja, mooi. <laughs> Schijnt zonnetje ook bij jou. Ja, ja. Niet, niet echt. Wat zeg je? Ik zeg, schijnt zonnetje bij jou, of niet? zeker. Jawel, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, we bellen natuurlijk naar aanleiding van jou, jouw single. Ik ben weer vrijgezel. Ja. Klopt ja. dat? Klopt dat of niet? Nee, nee het klopt niet. Oh. <laughs> oké. Okay. Hé, hey. ja, uh, uh, hoe is die plaats op stand gekomen? Ja, kijk, het is al, altijd een beetje nadenken waar je wil, wat je weer moet uh, doen natuurlijk. Ja. Een uiterste van duizend mooie vrouwen, het ja. andere uiterste. Ik ben weer vrijgezel. Ja. En jij uh, ben geen vrijgezel. Jij hebt middenpad gekozen. Ik heb middenpad gekozen, alleen dit weekend. Oké. Okay. <lacht> Gelijk heb je. <lacht> hey, uh, maar dit nummer is geschreven door jouzelf of? Uh? Nee, Sharon uh, van deijde. Je uh, hebt net als mijn eerste plaatje, mijn tweede plaatje ook geschreven. Ja. Uh, ik heb het opgenomen bij Manfred. Manfred Jongen Eilen. Ja? Ja. Dus ja, dat is toch weer een mooi product uitgekomen. Ja, dat nou, vind ik wel. En uh, een leuke clip. Ja, ja. van uh, Casca Studios. Ja, Casper dat heb ik ja, inderdaad allemaal gezien. En uh, ja, het is een leuke clip geworden, dat moet ik zeggen. Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. En een mooie nummer natuurlijk. Wat zei je? Ik zeg en een mooi nummer natuurlijk. Ah, een mooi nummer. Ja, ja, ja, ja. Ah, ik ben nog, ik ja, nog ja nog nee, maar... Uh, hoe lang zie je al uh, Michael? Ik ben al anderhalf jaar bezig. Anderhalf jaar bezig. Oké. Okay. Nou ja, dan gaat het ja. in ieder geval vooruit, toch? Ja, het is steeds blauwe, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, is het ook, ja. inderdaad. En uh, ja, je is hier padmeis te vinden tussen alle, ja, alle andere zangers en zangeressen natuurlijk. Ja, dat is zo, ja. ja, ja, ja. Hé, hey, en uh, ja. hoe zie jij uh, ja, je vooruitzichten? Uh, zijn er al uh, singles, uh, leggen er al nieuwe singles op de plank? Of uh, nieuwe teksten? Ja. En, uh... We zijn weer mee iets bezig om nog uh, voor de zomer uit te brengen, dus. Uh, een single of een album? of? Nee, singles. single. Single, single, single. oké. Okay. En, ja. en, en, en een, een tipje van de sluier? Titel? Ja, dat kan ik nog niks over zeggen. Nou, oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> nou ja, daar komen we in ieder geval de volgende keer op terug. Ja, nee, dat is goed, dat is geen Ja, toch? Hey, uh, um, Waar kunnen mensen jou vinden uh, voor voor boekingen of uh, eventueel vragen? Of uh, heb je een eigen site? Uh, Facebook? Ja, ik heb geen eigen site. Uh, mensen gebruiken tegenwoordig allemaal Facebook. Daar heb ik ook. Ja. Uh, stuur een privéberichtje of dan komt het komt altijd goed. Ja. Oké. Okay. En en ben jij uh, <laughs> en, ben jij familie van uh, familie Duits? Het zit wel bij mij in de familie, maar het is een neefie van mijn vader. Ah, oké. Okay. Dus ja, het is, het is eigenlijk familie dan, hè? Ja, het zit in de familie. Ja, ja toch? Hé, <laughs> hey, en uh, ben, je, ben je al gevraagd op, uh, op podia's? Sta je op open podia's ergens uh, in het land uh, van de zomer, voorjaar? Ja, ik heb heel veel dingetjes staan. Ik van alles staan. Op bruiloften tot... Hoe gaat die parties en dat soort dingen? Ja, maar niet, uh, niet uh, ergens op het podium van Radio NL of uh, uh, Tros of... Dat dan niet. Nee. Ah, Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we in ieder geval op wachten. Ja, toch? Ja, in ieder geval, ik kom helemaal ja. goed. Ja, toch? Hey, we gaan hem lekker draaien. Oh, super, dankjewel. En, ja, en uh, ja, ik zou zeggen in ieder geval. Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende ja, single. Ja. En, uh, en uh, wie weet, uh, nog een keertje een, een rondje. Een marathon van uh, radiostations waar je langs gaat. En, uh, nou ja. Vergeet in ieder geval deze deur niet. Nee, kom goed. Ja? Ja, is goed hoor, dankjewel. Oké, okay, Michael. Hey, groetjes en een goed weekend. Tot Oké. Okay. Hoi, hoi. Dat was Michael Duits. En... Hebben het over? Ben weer vrijgezel. Wat, steeds hetzelfde gezond. Maar die dacht niet van dat ik afscheid nam, want ik was het meer dan zag. Je kunt vergeten dat ik kort terugkomst ga, ik heb het met jou gehad. Ik ben die vrijgezel en dat leventje bevalt me wel, met jou was ik. Dan weer dit en dat, maar ik ben je meer dan zat. Ik ga mijn eigen weg, en als je spijt hebt, dan heb je pech. Ik zeg je nu vaarwel, want ik ben vrijgezel. Elke dag nu zonder jou ik. Waar ik steeds weer ben geweest. Ik geniet ervan, alles mag en kan. Ik volg tot aan mijn eigen baan. Je kunt wel hopen dat het toch een voetkomst schat. Kan. Die kans heb jij gehad. Ik ben weer vrijgezeld. En dat leventje bevalt me wel.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 Als je spijt hebt, dan heb je pech. Ik zeg je nu vaarwel, want ik ben vrijgezel. Ik zeg je nu vaarwel, want ik ben vrijgezel. Zo, dat was hij dan, Michael Duits, en ik ben weer vrij vrijgezel. En uh, ja. <laughs> I know you, you want, want me. Mijn you know 75... ja, plek luistert en entertainert ja, voor jullie tussen koekjes van 7 uur. Kom op, Katha. Ja. Kom op, Omea. En dit is hoe we het gaan doen. Dale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wat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 Share emotions Till the sound of reality rings When the bridge will reach us us in the sun And we can start We can play Straks. Straks heb je spijt. Blijf lekker luisteren. Want dan krijg je spijt van. 106,9. 104,5 op de kabel. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A in Zandvoort. En natuurlijk ook ja, via de kabelkrant. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You.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 Echt, dan was ik achteraf toch niet zo slecht hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Nooit, nee jij zal nooit in mijn armen meer liggen Want alle deuren die blijven nu dicht Straks zal je zien wat jij hebt aangekomen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 voor Dan is het echt te laat. Jouw tranen gaan niet helpen en er is genoeg gepraat. Dan heb je spijt. Dan is er niets meer over. Van al jouw geluk. Alleen nog in jouw dromen. Ik heb het je gezegd. Jouw vrienden zijn niet echt. Dan was ik achteraf toch niet zo slecht. Danny de Praaf. En straks heb je spijt. En we gaan verder met...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 Ik in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. maakt vandaag niet uit. Altijd in is er weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Van maar alles heb ik dit verdiend, zij weet het, zij weet het naar alles heb ik dit gezegd.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 Girl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 Pata's en uh, weinig money in mijn zakken. Jij weet het. Tina Martin. Vanaf de tolweg Tina. Dit is uh, entertainment voor jou. Tot de klokjes van 7 uur. Dus blijf lekker bij. En we gaan lekker verder met een, uh, ja, een plaatje die gedraaid voor mijn WDL. Zoals uh, eigenlijk iedere zaterdag. En dat is uh, Zelko Vasic En hij bedoelt het over Vesity Romantic. Ja, te hebben het niet, dan is het een ander als het een ander is, dan is het een ander als We hebben het een ander als het een ander is, en dan is het een ander het een Je Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de kerk, met een kleur van de kerk, met een kleur van de kerk, met een kleur van de kerk, met een kleur van Echt, seconde, profuut. Ik zie Samo jedno pita se, da li se ljubav prolije, kad se čaša razbije, všim te drugi spomene истина, nekte napola je, Ti loše lažeš, ja praща se, ne ko kaže, pa porekne, a ja samo. Ko se zaлюbi, zaлюbam z tobou sam fanatik, spreman se da izgubi, prikať me priče kruže, da si ološ največi, zahi to grech, uzimam na sebe, samo da se s tobom budi, profeti romantik, zadnje pane popije kamer u grubi pogorni. Weeksel naaf de boom, Ik weet dat we het niet kunnen, dat we het niet kunnen, dat we het niet kunnen, dat we het niet kunnen, dat we het Helemaal vanuit Kroatië. Zelko Vazic. En Vazic Romantic. En dat allemaal hier eh, ja, vanaf de tolweg aan natuurlijk. En eh, ja, we gaan zo eventjes bellen met eh, Sam van Veldhoven. En eerst nog een plaatje van Tom Jones. En hij bedoelt, eh, joh, het over, joh, een Van uh, Tom Jones. Hier dat die 106.9, 104.5 op de kamer, en TV-krant natuurlijk. En we hebben. Ja hoor, we hebben Sam. Sam, een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het? Goed. Ja. Was je, was je iets leuks aan het doen of. Ja, ik was uh, een beetje aan de kamer aan het spelen. Een beetje aan het chillen? Ja. Mooi. En wat was je aan het chillen? Gewoon, ik wil spreekwoord, afleren leren en een beetje zingen. Ah, oké. Okay. Ja, ja. dat moet, moet je ook allemaal bijhouden hè, voor school. Klopt. Ja. Hé, hey Sam, uh, hoe, hoe gaat het met jouw single? Het gaat heel goed. Ja? Ja. Want dat is, uh, ja, ik heb hem hier uh, voor me staan. En uh, ja, hij is getiteld tot, ik, uh, ik vind jou leuk. Klopt. Heb je, heb je al een vriendinnetje of niet? Nee. Nog niet? Nee. Oh. Komt dat er wel aan? Nee. Nee, lopen nog niet? Nee, dat ik nog niet. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey. uh, het liedje, door wie is dat geschreven? Heb je, dat zelf, uh, uh, heb je daar zelf mee geholpen? Nee, uh, Manfred Jongen-Nelis heeft het uh, een geschreven en man... ik heb het uh, daar ook opgenomen. Ja, nou, dat is een drukke man hè, Manfred Jongen-Nelis. Ja, een heel aardige kerel. Ja, ja, ja, dat is een uh, aardige man inderdaad. Hey, en uh, ja, wat, wat vind je er zelf van? ik vind het een lekker nummer. ja hij is goed gelukt oh, toch anders had ik hem nu niet opgenomen hè? sorry anders had ik hem nu niet opgenomen nee, maar ik weet dan niet of je er zelf achter staat <laughs> ja. ja wel <laughs> oké okay. hey wat wat, wat uh, heb, je, heb je al wat nieuws op de plank leggen voor de voor de volgende keer of niet Dat nog niet maar natuurlijk uh, hopen we dat we nu een single aan en uh, we wachten wel wat gaat gebeuren ja, want hoe, hoe lang uh, is dit nummer al uit? Een uh, uh, uh, week en drie maanden. Een uh, uh, maand en drie maanden. Een uh, maand en drie weken of zo. oké. Dus zeg maar een, een dikke an, anderhalve maand. Ja. Oké. Okay. En, en uh, ja, wat, wat wil je met de zingen gaan bereiken? Wil je, wil je daarvan, uh, daarvan kunnen leven? Het zal altijd mooi zijn, maar dat je mensen blij uh, kunt maken. Ja. Dat, ze, dat ze mij niet um, leuk vinden en dat ik mensen er blij mee kan maken. Ja, en, en dat je er zelf ook uh, van kunt leven. Toch? Ja. Hè? Het, is, uh, het is natuurlijk ook werk. Toch? Ja, klopt. Hè? En uh, ja, werk moet je, uh, moet je leuk vinden. Ja, dat moet ook Ja, en als je dat leuk vindt, dan gaat het helemaal goed komen. Ja. En uh, ja, wat, wat, wat, uh, hoe, hoe gaat het op school? Het gaat heel goed voor Ja? Ja. Een beetje, een beetje goede cijfers? Ja. Wat, wat is het kle kleinste getal? Kleinste? Het kleinste getal, ja. Zal ik zal niet weten. Niet? Heb je nog geen rapport gehad van het uh, van afgelopen ja. jaar? rapporten vijf en een half. Vijf en een half. En dat was voor wiskunde? Uh, <laughs> nee. Nou, oké. Okay. Waarvoor dan? Volgens mij is het spullen Van? Geschiedenis. Geschiedenis? Oh. Ja. Ah, dat is niet zo belangrijk. Nee. <laughs> Oké. Okay. hey, Sam, we gaan dan lekker draaien. Voor het ja, nieuws ja. van zes uh, van uur. Is goed. Dan kunnen we hem eventjes nog laten horen aan alle mensen. Ja. En dan... Uh, ja, hoor ik jou gewoon bij de volgende single weer. Ja. ja. En als je in de buurt bent... Ja, dan mag je ook langskomen natuurlijk. Maar dat regel je maar even met uh, Dennis van Score Promotions, hè? Ja? Ja. Oké, okay, jongen. Hey, ik zou zeggen, een heel goed weekend. Geniet Tot ervan. En, uh, en maak er wat moois van, hè? Ja, het je. Dankjewel, jongen. Houdoe. Houdoe. San van Veldhoven en het over. Ik vind jou leuk. Soms dan zie ik jou weer lopen. Dan ga ik al compleet van slag. En ik blijf alleen Geweldig, uh, een lekker nummertje is dat. En dat is uh, ja, eh, allemaal van hier vanaf de Tolweg hierna. En uh, ja, we, we hebben eigenlijk een, een kleine verrassing. Uh, ja, ja, we hebben iemand in de studio en dat is André. En André die gaat uh, ja, toch wel eigenlijk de, het, het weer eigenlijk opnoemen eh? hier in uh, Zandvoort, of niet? En goedemiddag, Fred. Een goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, met mij prima. Goed zo. Ja, even je microfoon iets. Uh, iets je dichterbij. Ja. Zo, dat klinkt lekkerder. Ja. Voor de mensen thuis ook. <laughs> Oké, hey, um, ja, nou ja, ik zou zeggen, uh, breek los. Uh, wat, uh, wat wordt het weer uh, eigenlijk uh, de komende tijd? Nou, als ik zo naar buiten kijk, word ja. ik niet echt vrolijk. Daarnet was de zon wel even doorgebroken. Ja. En uh, als ik even naar de, neer, de, de wachting kijk... Op, op dit moment is het 9 graden. Um, het gaat verder naar beneden. Het Kouder wordt, uh, Ja, het wordt echt koud. Het gaat niet echt vriezen. Oh, oké. Okay. Um, bewolking blijft en het hier en daar een beetje regen. En morgenochtend regen, zal, er ook, zal er ook wel wat regen vallen. Ja, de, de kans is uh, 30, 40 50. Dat we de barbecue buiten uh, kunnen zetten, is weinig kans. oké. Okay. Op dit moment. En de vooruitzichten, dat was het voor het weekend? Of? Hmm. Hebben, we, hebben we nog meer vooruitzichten? Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter... en het blijft wisselvallig in Zandvoort... met vanmiddag en vanavond regen. Het koelt af tot een graad of zes... en de wind is matig. Windkracht drie... Morgenochtend begint de dag bewolkt met een kans op een regenbui en de temperatuur is ongeveer 6 graden. Oké, okay. dus nou ja, we kunnen in ieder geval uh, de jas uit de kast pakken. <laughs> ja. <laughs> en, uh, en de ja. En de paraplu. Ja. En de kapplaas. Juist. Gaan we doen. We gaan uh, eventjes een plaatje draaien naar het nieuws uh, van 6 uh, uur. Ik zou zeggen, blijf zeker luisteren, tot 7 uh, tot uur uh, zijn we bij u. Ja, eigenlijk we. Hè. We zijn met meerdere. Dus uh, ja, we zijn bij u tot klokjes van 7 uur met entertainment voor You. Nu is de Ake Break Your Heart van Billy Ray Cyrus. And if you tell my heart, my achy braggy heart, he mightn't blow up and kill this man. Yeah.